8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De VVD, wat vinden zij van het achterstallig onderhoud van de scholen... en de voorzitter van de ondernemersraad van Sanoma? Over die 500 ontslagen hoort u ook al meer over... bij Dorot Megens in het NOS-journaal. Bij uitgeverij Sanoma verdwijnen 500 banen. Het mediaconcern gaat reorganiseren. Er werd al rekening gehouden met veel ontslagen. Sanoma geeft bladen uit als Panorama, Playboy, Nieuwe Revue en Autoweek. De uitgeverij gaat zich richten op 17 sterke titels. Zoals Libelle, Magriet, De Donald Duck, Ouders van Nu en VT Wonen. Dat betekent dat Playboy en Panorama verdwijnen. Voor het onderhoud van schoolgebouwen zijn miljarden euro's nodig. Alleen al het achterstallig onderhoud kost naar schatting zo'n 7 miljard. Blijkt uit onderzoek onder 1100 schoolleiders dat in handen is van de NOS. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, zegt onderwijsredacteur Jozefien Truiman. De gemeenten krijgen geld van het Rijk. En uh, dat geld, daar zit een stukje in wat ze moeten gebruiken voor die onderwijshuisvesting. Alleen dat geld is niet geoormerkt, dus dat wil zeggen dat iedere gemeente vrij is om te besteden wat ze maar willen aan dat onderhoud of aan de nieuwbouw van zo'n schoolgebouw. De absoluut noodzakelijke kosten zijn per basisschool een half miljoen en per middelbare school bijna drie miljoen moet vooral onderhoud worden gepleegd aan deuren, ramen... klimaatinstallaties en isolatie. Kamerlid van Menen van D66 geeft een voorbeeld uit de praktijk. Ja, ik kwam bijvoorbeeld op een school in Zeeland... en daar was uh, de directeur, die, uh, daar had ik een afspraak mee... die lag in een keukenkastje de, de afvoer te ontstoppen. Maar hij vertelde ook dat hij uh, een paar weken daarvoor... de regenpijpen naar beneden had moeten halen. Want als hij, die, als hij de regenpijpen en de grote liet zitten... dan liep het water dus uh, de klaslokalen in. Politie en andere overheidsdiensten voeren op dit moment een grote actie uit op een woonwagenkamp in Den Bosch. Onder meer het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente zijn bij de actie op het kamp aan de Deuterse Straat betrokken. Ook Defensie helpt mee. De actie is gericht tegen bewoners van het kamp die verdacht worden van fraude en andere illegale activiteiten, zegt de politie. Het kamp in Den Bosch is afgesloten voor publiek. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE heeft vorig jaar december in Nederland inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken onderschept. Minister Plasterk heeft daarvan een schriftelijke bevestiging gekregen van de dienst, vertelde hij in Nieuwsuur. De NRC schrijft dat het gaat om metadata, dus wie met wie belt. NRC geeft volgens Plasterk impliciet aan dat de aantallen kloppen. De minister is niet te spreken over het afluisteren. Het is niet acceptabel dat je op zichzelf schouder aan schouder... het terrorisme bestrijdt als bondgenoten. Dat is goed, dat moet ook gebeuren. En dat je onderwijl dan elkaar afluistert. En of dat nou gaat om gewone burgers of om politici... dat is niet acceptabel. Als een bondgenoot in Nederland inlichtingen wil verzamelen... dan moet hij contact opnemen met de AIVD of de MIVD, zei Plastek. In Nederland worden per dag zo'n 35.000 bedreigingen via Twitter geuit. En 200 daarvan zijn zo ernstig dat de politie zo'n tweet natrekt... Dat zegt Martine Vis in de Volkskrant. Ze is politiechef van de eenheid Rotterdam... en is binnen de nationale politie verantwoordelijk... voor de aanpak van bedreigingen via sociale media. Volgens haar wordt vrijwel elke dag ergens in Nederland... een twitteraar opgepakt of krijgt iemand een waarschuwing. De mensen die een dreig tweet de wereld insturen zijn soms jongeren... maar er zitten ook geradicaliseerde eenlingen tussen... en leden van belangengroeperingen. Egypte heeft belangstelling voor het grootste deel... van de bedreigde bibliotheek van het Tropeninstituut, meldt de Volkskrant.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 Daarmee kwamen de Red Sox van de Nederlander Sander Boogaerts... op een voorsprong van 4-2... waren ze in de best of seven series niet meer in te halen. De laatste keer dat de ploeg de World Series won was in 2007. Het weer vandaag schijnt in het zuidoosten en oosten de zon... terwijl in het westen en noordwesten het bewolkt wordt... met een tijdje regen of motregen. Langs de noordwestkust waait de wind hard... terwijl landinwaarts de wind matig is. Vanmiddag en vanavond dan trekt die regen het land in... en het wordt vandaag zo'n 13 graden. Wat zie je op de weg, John Bakker? 150 kilometer file en toch weer een paar aanrijdingen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zorgt een ongeluk bij knoop het Oude Rijn voor 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Daardoor loopt het ook vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn ook daar 7 kilometer. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Hogeveen bij Zwolle. Zes kilometer file. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Amersfoort. Daar staat tussen Staphorst en Zwolle centrum 12 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Groningen richting Zwolle kan vanaf knopen Julianaplein beter omrijden. Omrijden kan dan via Heerenveen, Emmeloord en Kampen over de A7, de A6 en de N50. Dan nog de randweg van Eindhoven, de N2... tussen knooppunt Batendorp en Veldhoven, drie kilometer file. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. John, dank je wel. Ik praat u zo dadelijk samen met verslaggever Jeroen Schutteijzer bij over de ontslagen bij uitgeverij Sanoma. Blijf luisteren. Ford introduceert de supercomplete Mondeo Platinum. Met Alcantara-leder, touchscreen-navigatie, xenonverlichting.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 Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het leek allemaal zo onbezorgd fijn en op orde bij Google en Yahoo. Ja, ja, ja, maar ook deze internetgiganten blijken niet veilig te zijn voor de Amerikaanse inlichtingendienst, NSA, hoort u zo alles over. En grote ongerustheid was er bij medewerkers van uitgever Sanoma. Nou, die zorgen bleken meer dan terecht. Want er vallen flink wat ontslagen. Ik schakel gelijk naar Jeroen Schutteijzer. die is in Hoofddorp, waar het personeel op dit moment wordt ingelicht, wordt bijgepraat. Jeroen, wat kan je ons vertellen? Uh, dat er 500 banen geschrapt worden van de 1600. En, uh, nou ja, dat cijfer ligt dus nog hoger dan de geruchten van de afgelopen weken. Want er werd steeds gesproken over 160 tot 400 uh, uh, banen die uh, weg zouden gaan. Maar het worden er dus 500. En van de 70 uh, titels, tijdschriften die Sanoma heeft... Uh, nou, zullen er een aantal uh, verdwijnen of in de etalage gezet worden. Dat is nog even onduidelijk. De focus komt in ieder geval te liggen op 17 titels. Um, zoals Dullibel de magiet Die gaan dus gewoon door. De Linda, de Fiva, de Flair. En ook de Donald Duck zit erbij. De Tina, uh, ouders van nu. En uh, um, ja, alles voor Om het Huis. VT Wonen uh, gaat ook door. Eigen huis en interieur. En het blad Autoweek. Daar komt ook de focus op te liggen uh, de komende jaren. Dus met die bladen gaat uh, Sanoma uh, vol op door. Okay. En die andere, ja, um, dat is dus nog onduidelijk. Uh, uh, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Komen die straks in de etalage? Worden die te koop aangeboden? Of um, is daar zo weinig belangstelling voor... dat er toch een uh, vette streep doorgaat? En wat merk jij bij de werknemers? Want um, we hebben al even kunnen horen... dat degenen die nog ingelucht moesten worden... zich enorme zorgen maakten, ja, natuurlijk waren de zorgen. En ook vooral die onzekerheid hè, die er al lange tijd is. Het gaat natuurlijk heel lang al uh, slecht met de tijdschriften. Dat is niet alleen uh, tijdens deze crisis. Maar dat zie je vanaf uh, 2000 dat die oplagers al uh, naar beneden gaan. Dus de mensen hier die wisten natuurlijk uh, dat er slecht nieuws aan zat te komen. Uh, maar aan die onzekerheid is nu een eind gekomen. Uh, 500 banen schrappen, ja, dat, dat is uh, heel pijnlijk. En uh, waarschijnlijk wordt pas de komende tijd duidelijk wie er dan uit moet. Dus dat lijkt me allemaal geen prettige situatie. Maar uh, die onzekerheid, daar zaten de mensen hier toch ook uh, enorm mee. Goed, Jeroen Schutteijzer bij het hoofdkantoor van het Vincent Sanoma in Hoofddorp. Uiteraard hoort u later nog van, we zijn ook benieuwd naar de reacties van het personeel. Later meer dus van Jeroen. 11 minuten over acht is het. We hebben ook nog het belangrijke verhaal van vandaag over de schoolgebouwen. We hebben veel achterstallig onderhoud. Heeft dat eerder vanochtend kunnen horen. 70 van de schoolleiders vindt dat hun gebouw aangepast moet worden. Blijkt allemaal uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs... dat in handen is van de NOS. Volgens de schoolleiders is er bijna 7 miljard euro nodig... om al dat achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld klimaatinstallaties... ramen, deuren, dakgoten aan te pakken. Ik heb nu contact met VVD Tweede Kamerlid Karin Straus. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn vanochtend ook bij een school in Haren... waar de verf van de kozijnen afbladdert. Herkent u de problemen bij de scholen? Ja, ik herken dat ook. Ik kom ook veel bij scholen. En ik kom wel eens op scholen waar kinderen in lokalen zitten... waar het condens van de ramen bruit. En ja, dat is heeft natuurlijk te maken... dat er gewoon slechte lucht in dat lokaal is... En slechte lucht is niet alleen slecht voor... Uh, dat ziet er niet alleen uh, gewoon niet prettig uit... maar het is ook slecht voor de concentratie van die kinderen. Ja, je gaat er bepaald niet beter van leren. Hè? Je gaat er niet beter van leren, nee. Inderdaad. Ja. Dus het is goed uh, dat dit onderwerp op de agenda staat... maar dat staat het eigenlijk ook al langer. Ja, dat idee had ik ook, ja. Ja, in de vorige periode is het ook in de Kamer al actueel uh, geweest. Uh, u zegt zet in de inleiding zelf ook al... schoolgebouwen zijn een verantwoordelijkheid voor de gemeente... of dat hoor ik op het nieuws. Uh, maar wat bleek is uh, dat 30% van de middelen die de gemeente krijgt... dat die bleek eigenlijk over de heel veel jaren lang al bij de gemeente op de plank te blijven liggen. Mm -hmm. En uh, toen is besloten door de Kamer dat 30% van die, uh, van die middelen... dat die overgeheveld zouden worden naar de scholen zelf. En dat is nu ook afgesproken in dit regeerakkoord. Ja, wanneer gaat dat dan gebeuren? Want dat is ook even wat een wethouder vanochtend op Twitter aan me vraagt. Wanneer wordt ja. dat geld nou eindelijk eens overgeheveld? Ja, ja, nu ligt er een, uh, daar ligt nu een wetsvoorstel voor in de Kamer. Dus het komt binnenkort. En dan moeten we dat, uh, die procedure afhandelen. Maar het staat gepland voor 2015 voor de scholen om dat ter beschikking te hebben. 2015. Dus dan moeten ja. die kinderen moeten nog uh, tot januari en dan nog een jaar in een tochtig lokaal zitten. Nou, nou ja, dat geld is er natuurlijk al. Alleen, dat ligt nu op de plank bij de gemeente. Dus in die zin zijn de gemeenteraden nu zelf ook aanzet. Het gaat hier in totaal over meer dan 850 miljoen euro wat uitgekeerd wordt aan de gemeentes. Mm -hmm. En de gemeentes kunnen daarover beslissen. Het is alleen zo dat we gezien hebben dat 30% daarvan, dat is 256 miljoen, dat dat gewoon structureel niet uitgegeven werd. Dat het op de plank bleef liggen bij de gemeente. Mm -hmm. En daarvan hebben we gezegd, laten we dat nu rechtstreeks naar de scholen overmaken. Dan geven we die ook de verantwoordelijkheid om zelf voor het onderhoud en kleine Innovaties te zorgen. Ja, maar dat is gebeurt dus pas in 2015, begrijp ik. Dat gebeurt in 2015 en tot die tijd moeten de scholen inderdaad gewoon bij de gemeente aankloppen om de ergste noten te lenigen. Ja, nou sprak ik Ton Duif, voorzitter van de schoolleiders in Nederland, en die zegt maar er is veel meer geld nodig, want we hebben het hier over achterstallig onderhoud, maar er zijn ja. ook veel grotere structurele problemen, namelijk dat bepaalde schoolgebouwen van voor de jaren tachtig zijn, en soms ook daarna, waarbij eigenlijk niet op dit moment daar goed onderwijs gegeven kan worden. Als je alleen al denkt aan bijvoorbeeld ICT-voorzieningen... die niet aangelegd ja. kunnen worden. Ja. Hoe gaat u dat oplossen? Nou ja, dat, nogmaals, er is 900 miljoen euro per jaar beschikbaar... en daar is over, de, over heel veel jaren 30 procent van niet uitgegeven. Dus ja, is dat is logisch dat, dat, dat een net enorme ook, achterstand Ja, maar dat, daar, ja. daar hebben ze niks aan op dit moment. Nou ja, ik denk dat zij nu zich allemaal bij hun gemeente moeten melden... met de ergste problemen en dat ze moeten vragen om, aan de gemeente... om hen daarbij te helpen. U gaat in ieder geval niet zorgen geld, voor meer geld, begrijp ik, mevrouw Strauss. Nou, dat, dat geld komt er, alleen dat geld komt er in 2015. Ja, maar dat is niet genoeg, zei meneer Duif. Er is meer geld nodig. Nou ja, wat ik uit het onderzoek uh, lees, voor zover ik dat... ik heb het niet het hele rapport gelezen, alleen de nieuwsberichten daarover... hebben natuurlijk de schoolleiders nu hun totale wensenlijstje uh, aangeleverd... bij het onderzoek, en dan zie je dat het in... natuurlijk is het dan een heel groot bedrag. Want dat is het bedrag wat over de jaren niet is, uh, uh, niet is geïnvesteerd in schoolgebouwen, terwijl het al wel was. En daar moeten we denk ik als eerste naar kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat geld, die 100% van die 900 miljoen... Ook daadwerkelijk bij die scholen terechtkomt. En daar zullen ze straks in 2015. ook veel meer zelf aan de bal zijn. om die, dat geld te investeren. Karin Strauss van de VVD. Dank u wel. Nou, dank u wel. Mark-Robin Visser bij het Maartenscollege in Haren. In 2015 komt er geld. sowieso. Maar ja, tot die tijd. Nou. Meneer Lauwers, die maakte al zo van die inhaal, van die gebaren... Van die... Kom maar op met die centen, de teamleider hier van het Maartens College. Goedemorgen. Goedemorgen. U kunt al wat gebruiken. Ja, wij kunnen heel veel geld gebruiken. We hebben een gebouw dat bestaat uit, principe uit een aantal bouwdelen. We vinden ons momenteel in bouwdeel Oost, dat is 14 jaar oud. We hebben nog een bouwdeel West, dat is uit begin jaren 60... We hebben een uh, international school bij ons aan het Markters College verbonden. Dat zit in een prachtige, mooie, oude villa. Maar die is toch in de staat van de jaren 30 op sommige plekken. We hebben een aantal noodlokalen die er al zo lang staan dat het bijna structurele noodlokalen zijn. En als we al die dingen willen upgraden, en dan gaat het uh, echt om een wensenlijstje om het echt een optimale staat te krijgen, dan zijn we 14,5 miljoen euro verder. Kijk eens aan. Dus uh, dat is een heel bedrag. Uh, dat nieuwste gedeelte, wat 14 jaar geleden geopend werd. Daar vertelde u net het verhaal over dat mensen bij de opening vroegen: Wanneer wordt het nou afgemaakt? Ja, dat is opgeleverd in een staat. waarin we dat tegenwoordig denk ik niet meer zouden doen. met uh, wanden van uh, onafgewerkte gipsplaten, MDF-platen. Uh, er zit een klimaatbeheersing in van echt helemaal niets. Uh, we, we zijn hier in dit gedeelte heel erg veel kwijt aan stookkosten. En We zouden ook in dit gedeelte, maar zeker ook in het oude bouwgedeelte... wat het lokale moeten hebben, waar we gewoon meer mee kunnen. Flexibelere ruimtes. <coughs> Flexibelere ruimtes waar je niet alleen een, een ouderwetse klassieke busopstelling kunt hebben... maar waarin je ook groepen neer kunt zetten. Waarin je kunt variëren in werkvormen. En uh, leerlingen ook kunt uitnodigen om meteen in een soort leerhouding te komen. En nu zijn het met alle respect voor de, wat we hier op school doen... Het zijn vaak wat hokjes en daar moeten we onderwijs in verzorgen. Hokjes van Gips en MDF, daar moeten ze het hier in haren mee doen. Straks uh, meer, tot later. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, iedereen weer meer geld, hè? Dat is wel duidelijk, 17 minuten over 8. Het regent cijfers, dat kondigde ik eerder vanochtend al aan. Bijvoorbeeld van uitzendconcern Randstad. Nou, daar gaat het de goede kant mee op. Omzet daalde nog wel met een fractie, maar de netto-winst steeg... in het derde kwartaal met 22 procent. In in vijf jaar tijd is de winstgevendheid niet zo sterk verbeterd. Randstad kondigde bij dit kerende tij ook aan... dat de topman Ben Notenboom volgend jaar vertrekt. En ik heb nu contact met hem, meneer Notenboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u weg? Nou, ik ben dan elf en een half jaar CEO. Dat is volgens mij het langst van de hele AX. Het bedrijf is, is gegroeid. We zijn drie keer zo groot als toen ik begon. Het is in stabiel vaarwater. We hebben weer groei. Dus dat is een prachtig moment om te zeggen, nu mag de volgende. Mm. En wie volgt u op? Is dat al bekend? Jazeker. Dat is Jaak van der Broek. Dat is een collega in de Raad van Bestuur. Die al sinds 2004 in de Raad van Bestuur zit. En ook al, ik geloof, ondertussen 27 jaar bij ons werkt. Dank dus we gaan uh, met iemand van het kennis van zaken weer, uh, weer verder bouwen, denk ik. Ja, nou kan ik mij niet voorstellen dat u hier naar stil gaat zitten. Nou, in ieder geval in het begin wel even, heb ik me oh, voorgenomen. Dus even bijkomen. Dat dat lukt. <laughs> <laughs> maar ik heb me voorgenomen om in ieder geval uh, in het begin uh, redelijk stil te zitten. Ik heb nog wel een paar dingetjes, mijn commissaris bij Ahold en nog wat kleine dingen. De, mm. Die gaan natuurlijk door, maar uh, het zou ook wel eens een keer tijd zijn... fijn zijn, heb ik me gerealiseerd, om ook eens wat dingen te gaan doen waar ik nooit veel tijd voor had. Dus, dus uh, even niet werken. Ja, waar moet ik dan aan denken? van alles. Ik hou van avontuurlijke uh, motortochtjes bijvoorbeeld. Ik hou van varen. Ik hou van uh, van alles en nog wat. Ik, nou, ik kom mijn tijd zeker goed door. Denk dat ik. klinkt ja. goed. En uh, dat is ook. Je moet echt even bijkomen van toch een zware tijd kan ik mij voorstellen bij Randstad. Nou, dat is natuurlijk. Kijk, de mooie tijd is dat dat we, uh, sinds 2002 uh, toen ik begon uh, 200.000 man aan het werken en nu 600.000. Dus, dus dat is prachtig. Dat hebben we heel goed gedaan, denk ik. Um, maar we hebben ook moeilijke tijden gehad, zoals 2009. Uh, en en laatst weer wat, uh, wat er, uh, crisisachtige dingen... waarbij je moet inkrimpen reorganiseren. En dat zijn wel de vervelende dingen. Dan Hoe heeft u dat ervaren? Dat is altijd rationeel buitengewoon eenvoudig. En dat is emotioneel altijd bij het gewoon moeilijk. En wat zit daar tussenin? Wat gebeurt er dan met een man als uh, meneer Notenboom? Nou, dan doe je wat je moet doen. Want dat kan niet anders, want dat is, dat is nodig voor de Dat is het rationele deel. Ja. Precies. En, uh, en emotioneel, ja, bedoel, dat is zoals iedereen, uh, moet je daarmee omgaan. Ja. Dus daar gebeurt verder niet zo heel veel. Behalve dat je er even slechter van slaapt. Maar dat, ja. zijn, dat zijn natuurlijk altijd de dieptepunten. Brans, mm -hmm. ja. um, dat boekte meer winst hè, in het derde kwartaal. Ik ga ja. het al eventjes aan. Komt dat juist doordat u heeft ingegrepen? Of komt nou, dat het omdat ook, de, de ja, economie ja. weer aantrekt? Nee, het is dus een combinatie van dingen. We hebben, we hebben de laatste jaren doorlopend uh, ons bedrijf efficiënter gemaakt. Dat was ook nodig. Want als je een krimpend volume hebt, heb je ook een, een krimpende marge. Hè? Dus de prijs die klanten ons betalen voor onze dienst. Want uh -huh. Dus dan moet je efficiënter worden. We hebben ook andere vormen gebouwd om klanten te bedienen. Efficiënter en meer toegespitst op die specifieke behoeften. Dus we zijn in die opzicht efficiënter geworden. U deed het daarvoor niet efficiënt? Daarvoor deed we het ook efficiënt oh. in, in die tijd. Maar, maar zoals u weet, uh, als je terugkijkt... dan dan verzinnen je altijd nieuwe dingen die dan passen bij een markt. Ja, als je, als, ik heb ook wel eens iets gebouwd wat nog niet past in de markt, in de, in de internetbubbel. Nou, dat werkt hartstikke goed, maar niemand kocht het. Dus je moet die dingen op tijd bouwen en dan werken ze. Mm -hmm. En dat heeft u gedaan? Ik denk dat we dat redelijk goed gedaan hebben, ja. nou, nou blijft de omzet nog wat achter, want die krimpt ja. nog heel licht. Wat zegt dat u? Nou, wat we zien is dat door het kwartaal heen we in september groei hadden. En dat, is, uh, dat is een poosje geleden, hè. dat was uh, vorig jaar voor het laatst. We zien dat er heel veel landen aan het groeien zijn. Dus wat dat mij zegt is dat we, dat we duidelijk de goede kant op gaan. En dat we ook in een kwartaal vier wat, wat groei mogen verwachten. Kijk eens aan. Dus je ziet de toekomst positief tegemoet? vanzelfsprekend. Want in een tijd van crisis zou ik niet, zou ik niet weggaan. Nee. nee. En, en wat ziet u op de arbeidsmarkt om u heen? In Nederland, in Europa, breder nog? Ja, want we zien Amerika die, die groeit wat. Uh, en wij hebben daar uh, tot ons grote genoeg ook recordwinsten. Europa, daar zien we een, een, een nog wat uh, gemengd beeld, maar wel een landen verbeteringen. Het, het slechtste land in Europa is Frankrijk. Maar dat gaat uh, van een krim van min 11 vorig kwartaal nu naar min 6. Dus dat is ook duidelijk beter. En ook door het kwartaal heen. We zien Nederland een beetje stabiel op en onze markt op min 1 zitten. Uh, stabiel zien... op min 1? Hmm. Ja, ja, dus Nederland loopt een beetje achter. Waar August. zit hem dat in? Dat zit er in, in een aantal lokale dingen, denk ik... die, die, uh, die u ook al vaak besproken heeft. Uh, een beetje gebrek aan vertrouwen enzovoort. Maar gelukkig zijn we een provincie van Duitsland... en uh, nee. daar, daar groeit het weer. <laughs> dus dat betekent dat de groei onvermijdelijk ook hier gaat komen. We zien in bijna alle Europese landen... zien we ondertussen groei. In Spanje, Portugal, Engeland... Scandinavië, Zwitserland, nou, noem maar op. Mm -hmm. uh, de enige landen die nog wel een beetje achterblijven zijn... dus Frankrijk, Nederland en België wat. En de rest, en de rest groeit... en verbetert okay. ook nog door het kwartaal heen. Dus... Ja. En, en onder druk van uh, de oppositiepartijen gaat de coalitie toch sneller hervormen... Hè? als het gaat om de arbeidsmarkt. Is dat ja. iets positiefs wat u betreft? Ja, dat is positief. Maar, maar dat zijn natuurlijk niet dingen die uh, de economie echt opeens doen omslaan. Dat zijn, dat zijn uh, maatregelen die op langere termijn effect hebben. Het is altijd prachtig dat iedereen al zijn hoop stelt op de politiek. Maar we hebben een, uh, een, uh, een global economy, uh, in goed Nederlands... En dat betekent, dat als de economie overal beter gaat, gaat bij ons ook beter. Bijna los van wat we doen. We hebben alleen wat, wat typisch Nederlandse zaken die we op moeten lossen: arbeidsmarkt, pensioen en zo. Je moet onzekerheid uit die markt halen en voorspelbaarheid creëren. Ja. Maar, maar maatregelen die je nu bedenkt, die gaan niet opeens volgende maand leiden tot een werkloosheid. Nee, lager dat werkloos begrijp ik. Zijn. Maar dit kabinet is, begrijp, als ik u zo aanhoor, wel op de goede weg. Nee, maar dat moet zeker. Maar het is altijd hetzelfde: meer en sneller. Ja, dat was hier ook altijd de slogan. En dat is voor politiek ook. Maar dat is politiek wat ingewikkelder te realiseren, begrijp ik. Omdat dat een democratische instelling is. Is, maar... <laughs> ja, dat, dat is zo. Meneer Notenboom, um, niet te snel op de motor, hè? Nee, ik, ik bel toch heel voorzichtig. Goed zo. Ja. Veel plezier. Dank u. En fijn met u gesproken dicht. te Hoe is het op de weg, trouwens? Wat we het daar toch over hebben, Sean Bakker? 220 kilometer, ietsje meer dan gebruikelijk. Heeft te maken met een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij knoop het Oude Rijn, 8 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Voor die file loopt het ook vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Knoop het Oude Rijn 12 kilometer. En aan ongeluk op de A28 van Hogeveen naar Zwolle... bij Zwolle Noord 14 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Het is 7 minuten voor half negen. Inmiddels weten de werknemers van Sanoma... zo'n ruim half uur wat ze te wachten staat. zijn ingelicht, even voor acht uur... over de reorganisatie bij uitgeefconcern Sanoma. 500 banen verdwijnen. En het bedrijf gaat door met 17 van de 32 bladen. Dus flink wat titels hebben geen toekomst meer bij Sanoma. Nog steeds bij me is mediadeskundige en eigenaar van adviesbureau Bladendokter.nl, Carolien Vader. Fijn dat je nog even bent gebleven, Carolien. Uh, wat moet of zal er met die bladen gebeuren? Nou, de, in het persbericht staat dat uh, er in 2014 uh, nog niks wordt uh, opgeheven of weggedaan. Um, de bladen krijgen uh, een half jaar tot een jaar de tijd om een alternatieve toekomst uh, te vinden. En dat betekent uh, dat ze of worden samengevoegd met bestaande titels uh -huh. of dat ze worden verkocht. En als ze uiteindelijk uh, in 2015 niet zijn verkocht, dan is het einde oefening. Oké, okay, en dat moeten, ze, dat moeten de, de directeuren, de hoofdredacteuren zelf gaan doen? Nee, dat is, uh, dat is op, uh, op hoger niveau wordt dat uh, geregeld, op uitgeefniveau. Ja. Oké, okay, okay. en um, heb jij enig um, zicht op ja, de richting waarop Sanoma nu ingaat? Wat, uh, wat, wat, wat willen ze? Nou, ze, uh, Sanoma maakte uh, bladen voor uh, elk denkbaar onderwerp. En je ziet dat er nu een uh, focus ligt op uh, een aantal uh, gebieden. Okay. Vrouwenbladen, uh, bladen voor jeugd um, en uh, automotive. En uh, dat zijn de bladen die, uh, die blijven. Dat zijn de sterke titels. Uh, en daar wordt gewoon nog uh, in uh, geïnvesteerd. Niet alleen in de bladen zelf, maar ook in al hun uh, extensies. Oké. Okay. En dat kan ook um, omdat ze waarschijnlijk veel bladen gaan verkopen. Dus er komt ook geld vrij waarschijnlijk om te investeren. Ja, dat weet ik niet. Want um, uh, het is natuurlijk een... Uh, het is een hele slechte tijd om nu uh, te investeren in print. Ja. Um, uh, er staan al heel veel bladen te koop. Uh, dus wat dat betreft uh, is het, uh, ja, wordt dat wel heel lastig. Maar je kunt je natuurlijk wel uh, voorstellen dat er um, uitgevers zijn... Die interesse hebben in een uh, titel waarvan ze zelf uh, een, een concurrent hebben. Ja. Uh, zodat je uh, kunt samenvoegen. En dat er dus minder, maar wel sterkere mediamerken overblijven. Dan koop je je concurrent en dan ga je vervolgens sterker uh, aan de slag. En ja. hoop je dan je, de, de, de lezers aan je te binden. En van die 500 banen, wat is jou daarover uh, duidelijk? Ga, gaan daar... Is dat wat er verdwijnt? En waar gaan ze verdwijnen? Nou, 500 is... Uh, wat ik heb begrepen... en ik, nogmaals, ik heb alleen het persbericht gelezen... Ja, ja. is uh, dat uh, de 500 uh, is een indicatie is uh, van uh, alle mensen... die nu bij de tijdschriften werken, die dus niet blijven. Hmm. En uh, nou, wat gebeurt daar dan mee? Als een tijdschrift uh, wordt verkocht uh, en het personeel wordt overgenomen... Ja, dan is er dus geen uh, werkverlies. En uh, het is dus nog maar de vraag... of uiteindelijk aan het eind van 2014 het, het, het cijfer van 500 overblijft. Uh, wat ik wel weet is dat er ook geschrapt wordt in ondersteunende diensten. Um, en marketing en sales en dat soort dingen. Ja, en dat is, dat is uh, ik weet niet wanneer dat ingaat, maar dat zit dus niet aan zo'n titel vast. Nee, precies. Goed. Zegt dit iets over de bladenmarkt, deze klap bij Saanoma? Ja. Uh, nog, het is wat meer dan ik had verwacht, om heel eerlijk te zijn. Uh, maar ik heb gisteren uh, geblogd uh, over uh, het klappen van de tijdschriftenbubbel... de mm. magazinebubbel. En uh, ja, dat, uh, die klap is wat harder dan ik uh, had verwacht. En dat is gebeurd op bladendoctor.nl dat bloggen. Ja. Gaan we kijken. Carolien Vader, dank je wel. Graag gedaan. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware... maar houdt de investering u tegen... Huur dan accountview software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl huur. Visma. Inzicht, grip, resultaat. Dat doen ze ook. Al uw kasten en bedden in elkaar zetten. erkendeverhuizers.nl Accountview bedrijfssoftware huren. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Denk jij bij het woord fairtrade alleen aan koffie en bananen?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 Deze week bij Albert Heijn, 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade-artikelen. Dit is Radio 1. Het is half negen. U gaat luisteren naar Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij uitgeverij Sanoma verdwijnen 500 banen. Een groot deel van de tijdschrifttitels verdwijnt. Een deel ervan wordt geschrapt of verkocht en ook wordt de mogelijkheid onderzocht om sommige titels samen te voegen. Sanoma kan met teruglopende lezersaantallen en gaat reorganiseren. En Er werd al rekening gehouden met honderden ontslagen. De uitgeverij gaat zich richten op 17 sterke titels als Libelle, Linda, Donald, Duck, ouders van nu en VT Wonen. Het zal zo'n 6 tot 12 maanden duren, allemaal eind 2015. Dan moet de reorganisatie bij Sanoma klaar zijn. Politie en andere overheidsdiensten zijn bezig met een grote actie op een woonwagenkamp in Den Bosch. Onder meer het openbaar ministerie, de Belastingdienst en de gemeente zijn bij die actie op het kamp aan de Deuterse straat betrokken. En ook Defensie helpt mee. Actie is gericht tegen bewoners van het kamp die verdacht worden van fraude en andere illegale activiteiten, zegt de politie. Voor het achterstallig onderhoud van schoolgebouwen zijn miljarden euro's nodig. Blijkt uit een onderzoek onder 1100 schoolleiders dat in handen is van de NOS. Van die schoolleiders vindt 70% dat hun schoolgebouw moet worden aangepast. Alleen al de absoluut noodzakelijke aanpassingen kosten naar schatting zo'n 7 miljard.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 En de premie die huizenkopers moeten betalen... om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie af te sluiten... gaat omhoog per 1 januari. Klanten betalen dan 1% van het hypotheekbedrag. Dat is nu nog 0,85%. En bovendien krijgen banken vanaf volgend jaar... een eigen risico van 10% op NHG-hypotheken. Morgen worden alle details van de NHG-plannen bekendgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten. Voor het weerbericht gaan we naar weerplaza.nl. Michiel Severin met uh, wisselende berichten. Zeker, grote verschillen. Op dit moment is de paraplu nodig in de kop van Noord-Holland en op de westelijke Waddeneilanden. Daar trekt een regengebiedje over. In de rest van het land is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden met de meeste zon in het zuidoosten en oosten van het land. En deze verschillen die houden we eigenlijk tot een uur of drie vanmiddag, want daarna begint het regengebied zich pas wat verder over het land uit te breiden. En vanavond is het dan op de meeste plaatsen enige tijd nat. Alleen in Limburg blijft het grotendeels droog. Dus grote verschillen, ook in de wind. In het zuidoosten een windkracht drie, af en toe windkracht 4, maar langs de westkust en op de westelijke waddeneilanden gaat hij af en toe toenemen tot windkracht 7. Dus daar is het gewoon echt herfstachtig. Terwijl we in de rest van het land nou, rustig najaarsweer hebben. Kijk eens aan, rustig najaarsweer. Michiel Severin, dank je wel. Ja, dat kunnen we weer niet zeggen van de ochtendspits, John. Wat is er nou weer misgegaan? Ja, toch weer een paar, een paar aanrijdingen. En daardoor zitten we toch bijna aan de 250 kilometer file... Um, er was een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Knoop het Oude Rijn. Er staat nog wel 8 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Maar door die file loopt het ook aardig vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn 11 kilometer. En na een ongeluk op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle bij Zwolle Noord nog 13 kilometer... Maar ook daar zijn de ruistroken weer vrij. Dankjewel, John. Helemaal niets lijkt veilig voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. We schakelen met Den Bos ook nog waar de politie een woonwagenkamp is binnengevallen. Zo dadelijk allemaal na de ster. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie.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 Morgen, het is vier minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal deze ochtend. De NEC heeft vorig jaar december in Nederland... 1,8 miljoen telefoongesprekken onderschept. Dat meldde minister Plasterk gisteravond in Nieuwsuur. Het is niet acceptabel dat je op zichzelf schouder aan schouder... het terrorisme bestrijdt als bondgenoten. Dat is goed, dat moet ook gebeuren. En dat je onderwijl dan elkaar afluistert. Bij me in de studio, NOS-internet-expert Rachid Finch. Rashid, wat kan Plasdek doen? Ja, het is eigenlijk sowieso een beetje merkwaardig wat er nou gebeurt. De NNC ontkent steeds alles. En nu hebben ze ineens in een briefje tegen Plasterk gezegd... ja, weet je, wij luisteren bijna 2 miljoen gesprekken af. Althans, we vangen de metadata daarvan op in Nederland. Dus dat is al wat merkwaardig. Maar ja, wat kan hij nou doen? De Nederlandse regering zit in een soort spagaat. Ze willen zeker niet de Amerikanen tegen het hoofd stoten. Uh, moeten natuurlijk ook wel uh, opkomen voor de belangen van de Nederlandse samenleving. Dus het is wat lastig. Frankrijk en Duitsland willen misschien handelsoverleggen, stilleggen. Mm. Maar Rutte zegt bijvoorbeeld dat Europa zich dan in eigen voet schiet. We're getting some news that's crossing right now. There are new Snowden uh, allegations that say the NSA broke into uh, Yahoo and Google's databases worldwide. The director of the U.S. National Security Agency is rejecting allegations contained in a new Washington Post report. That's never happened. I can tell you factually. We do not have access to Google servers, Yahoo servers. This is not NSA breaking into any databases. It would be illegal for us to do that. He says accessing data from those servers would only be possible through a court order. Noting that it would be illegal for the NSA to break into such servers. Ja, want dat is ook ongelofelijk, Rachid. Um, we hebben het net al eventjes gehad over het onderscheppen van uh, berichten... In Nederland telefoongesprekken. Die 1,8 miljoen. Dit gaat, lijkt mij, nog veel verder. De NAC zou weten wie e-mails verstuurt via Yahoo en Google. Daarmee, ze konden al via de voordeur naar binnen. Hebben ze nou ingebroken via de achterdeur, begrijp ik dat goed? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Bedrijven als Yahoo en Google zijn natuurlijk zo groot... dat ze meerdere servers hebben, meerdere plekken in de wereld. En die zijn natuurlijk met kabels aan elkaar verbonden. En de NSE kan op die glasvezelkabels blijkbaar uh, afluisteren. Die kabels zijn echt privé-eigendom van Google en Yahoo. Zijn daardoor minder goed beveiligd. Omdat er geen andere bedrijven op zitten. Uh -huh. uh, maar daar worden ze nu een beetje op gepakt. Lijkt het volgens Zeitwoord Snowden in ieder geval. Maar dat is, dan hebben ze dat dus gedaan, als ik het goed begrijp... zonder toestemming van die bedrijven. Dus Yahoo en Google weten hier niets vanaf in principe. Dat klopt inderdaad. Er werd ook gezegd op verschillende websites. dat toen Google engineers hoorden dat dit verhaal eruit zou komen. dat ze echt nou explodeerden in woede. en scheldend hebben rondgelopen daar. Uh, ook vrij harde reactie van, uh, van Google's uh, topmanagement. die zeggen outrageous te zijn. echt hm. kwaad te zijn. Uh, dat dit uh, blijkbaar is gebeurd inderdaad. Ja, brutale kan haast niet lijkt me. He. Want om wat voor gegevens gaat dat? Wat kunnen ze uit die lijnen allemaal. Uh, trekken? Wat, wat, zit daar, wat, wat, wat voor berichten gaan daar? Het gaat eigenlijk om alles wat je dan bij Google en Yahoo als klant opslaat. Dus dat zijn sowieso e-mails. Hè. Gmail, in de cloud? Road. Ja, precies. Nee. Dus, hè, wat Gmail en uh, Yahoo mail zijn twee van de grotere uh, mailproviders van de wereld. Dus daar zit natuurlijk enorm veel e-mails in. Uh, je kunt ook documenten opslaan in de cloud natuurlijk. Dus die uh, vallen daar ook onder. En vergeet niet dat uh, Google een besturingssysteem heeft voor telefoons. Android, waar bijvoorbeeld al de contactgegevens in zitten die je hebt. Je adresboek zit daarin. Dus die staan in principe ook vaak in de cloud. Dus het zijn nogal wat gegevens. En dan kan de NRC blijkbaar dus niet alleen zien... wie wanneer met wie geëmaild en gebeld heeft... maar dus ook de inhoud van die e-mails zien. Dus echt de, de documenten zelf. Heeft de NRC zelf al een reactie gegeven op deze nieuwste afluisterpraktijken? Nou ja, eerst, het uh, nieuws werd bekend toen uh, de NRC baas zelf in een, uh, in een soort persconferentie zat. Toen ontkende hij een beetje. En hij zei eerst vooral van, nou ja, alles wat we doen kunnen we uh, uitleggen. Dus dat was uh -huh. een vrij algemene reactie. En daarna ging hij er wat dieper in. Uh, en je hoorde het hem net al zeggen van, als we dat zouden doen, dat zou heel illegaal zijn. Ja. De vraag is natuurlijk uh, hoe dat spel precies gespeeld wordt. Want dat aftappen van die glasvezellijnen waar we het over hadden, gebeurt waarschijnlijk niet in de VS. Daar gelden natuurlijk weer andere wetten buiten de VS dan binnen de VS. Ja, maar goed. Al met al ontstaat er toch niet zo'n heel rooskleurig beeld over de NSE. Kun jij schetsen? Wat, wat weten we tot nu toe en wat voor beeld ontstaat er zo langzaamaan van de NSE? Nou, wat wel een beetje veranderd is als je terugkijkt naar de dagen dat we net van Prism hoorden, helemaal in het begin toen leek het erop alsof de NSE en Google en Microsoft en Apple allemaal uh, onder één hoedje speelden. Hè? Uh, die bedrijven zouden bewust achterdeurtjes maken voor de NSE, zodat ze en hartelus gegevens konden binnenhalen. En Nu is het verhaal eigenlijk helemaal omgedraaid. Nu is het de NSE die zelf zonder medeweten van die techbedrijven... gegevens kan ophalen. Uh, de vraag is uh, wat je daartegen gaat doen. Mensen hebben het over afspraken maken met de Amerikanen, met de NSE. Maar blijkbaar hebben ze helemaal geen afspraken nodig... om gewoon uh, te doen wat ze denken dat goed is... voor hun organisatie en voor de veiligheid. Al dus de realiteit van vandaag. Dank je wel, Rachid, voor jouw heldere uitleg... over de jongste... Uh, Bekend maakt de nieuwste berichten over afluisterpraktijken van de NEC. U vindt dat trouwens ook allemaal terug op onze website. Een veilige verbinding, hoop ik. Goed, uh, we gaan naar Mali. Een paar honderd Nederlandse militairen stappen misschien binnenkort al op het vliegtuig naar Afrika. Het kabinet bespreekt morgen het voorstel om meer te doen aan de VN-missie in Mali. Om de extremistische moslimrebellen daar te verslaan, te helpen verslaan. Correspondent Kees Broeren is uh, sinds zondag in Mali. Kees, kun je beschrijven in wat voor gebied de Nederlandse militairen mogelijk terechtkomen? Ja, als de Nederlandse militairen inderdaad naar Mali komen... dan zullen ze toch zeer waarschijnlijk worden ingezet in het noorden van het land. Uh, een gebied dat ongeveer twee derde van Mali beslaat. Dus een gebied dat zo groot is als Frankrijk, Duitsland en Engeland bij elkaar... Het is niet alleen enorm, het is ook een enorm ontoegankelijk gebied. Het bestaat voor het grootste deel uit woesten en zeer hete woestijn met maar een paar stedelijke gebieden. Wellicht dat de Nederlanders in een van die steden, bijvoorbeeld in Gaal of mogelijk elders, gebaseerd zullen worden, hun kampen zullen opslaan. Maar om jihadisten, om radicale islamieten op te sporen, zullen ze toch ook die steden moeten uitgaan. En dan uh, heb je het over ja, dat moeizame terrein van de Sahara, waar ze dan wellicht gedropt worden, bijvoorbeeld om acties voor te bereiden of in elk geval om inlichtingen te verzamelen. Over die extremistische moslims. Mm, dat zal knap lastig worden, Kees. Eh, Franse, Afrikaanse troepen begonnen begin dit jaar militaire operaties in Mali, maar ze hebben de opstandelingen nog altijd niet helemaal verslagen. Nee, en of dat ook helemaal kan uh, is uh, maar zeer de vraag. En wellicht kun je daarbij ook kijken naar eerdere ervaringen van buitenlandse troepen in andere landen, zoals uh, in Afghanistan. Uh, je kunt ze wellicht uh, beperken in hun activiteiten, bijvoorbeeld uh, in die steden. Want uh, je weet nog dat uh, tot voor kort eigenlijk tot de Franse militaire interventie van begin dit jaar... Die jihadis de steden in het noorden van Mali in bezit hielden. Ze zijn daaruit in elk geval jaar. En uh, de VN, die nu bezig is met het opzetten van een vredesmissie. onder leiding van de Nederlandse oud-minister Koenders. zegt dan ook dat de situatie in het noorden aanzienlijk verbeterd is. Maar nogmaals, die steden in het noorden ...die maken slechts een heel klein deel van dat enorme gebied uit. En uh, de extremisten kunnen ze er dus nog steeds in de woestijn ophouden. Of ook in de regio, bijvoorbeeld in het zuiden van de aangrenzende landen Libië en Algerije. En ze daar bevinden ze daar op de sporen en ze daar allemaal te slaan. Dat zal uh, ingewikkeld, zo niet onmogelijk worden. Ja, Nou worden dit soort missies um, in bijvoorbeeld het Midden-Oosten of in Afrika niet altijd uh, met open armen ontvangen. Hoe denk je dat dat zal zijn met de Nederlandse militairen? Zijn zij welkom in Mali? Ja, als je met de bevolking spreekt, zowel in het zuiden, bijvoorbeeld in de hoofdstad Bamako, waar ik nu weer ben, als in het noorden, zoals in de beroemde stad Timbuktu waar ik eerder deze week was, dan hoor je van de bevolking feitelijk steeds dat de Nederlanders als onderdeel van die VN Messi bijzonder welkom zijn. Mensen willen daarbij ook heel graag onderstrepen dat in dit Islamitisch land, want dat is Mali voor het overgrote deel, een, een heel andere vorm van de islam geldt dan die van de radicale moslims die eerder het noorden bezet hielden. Men zegt hier, onze islam is een islam van tolerantie en vrede is geopend naar de wereld. En heeft helemaal niets te maken met uh, dat moslim-extremisten sterker nog zeggen... ze Nederland is welkom ons, ons te helpen om die extremisten voor altijd te bestrijden en te verdrijven. Want dat is het laatste wat die hier willen. Dus bij de bevolking hebben de extremisten weinig steun. Zijn de Nederlanders zeer welkom. Maar wat ze precies effectief kunnen doen... Dat zal nog moeten blijken. Oké, okay. en ik begrijp dat jij um, de, militair, de Nederlandse militair die al in Mali is, uh, hebt gesproken? Dat klopt, ja. De Nederlandse militair Maurice Piet, die sinds ongeveer een maand in Koulikoro zit, dat is een garnizoenstad op zo'n 60 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bamako. Hij zit er niet namens de vn missie, waar die, Nederlandse, die 400 Nederlandse soldaten uh, lid van zullen worden. Maar hij zit er namens een trainingsmissie van de Europese Unie. Hij is zelf uh, niet actief bij de training... maar zorgt weer voor de bescherming van de trainers... de protection force, zoals dat heet. en zit dus uh, ver van het strijdtunnel. Hij zegt ook niet echt te weten wat er in het uh, noorden zich afspeelt... en wat de Nederlanders daar kunnen verwachten. Maar dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat hij daar nog weinig over mag zeggen... en dat we eerst inderdaad de Nederlanders ter plaatse moeten meemaken... om echt een beeld te krijgen van in welke situatie ze daar zullen gaan werken. Goed. Correspondent Kees Broeren vanuit Mali. Dankjewel, Kees. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Miljarden euro's zijn nodig om de schoolgebouwen in Nederland op te knappen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs... waar de NOS over beschikt. In Haren is Marco robbie er al de hele ochtend in het Maartenscollege. Dit is een deur. Even goedemorgen. Ja, de docenten en de leerlingen die stromen binnen. Wat zegt u? Dan kun je nog beter de wc-deur hebben. Laten we even de wc-deur. Nou, deze wc-deur is er uitgehaald. Waarom is dat? Ja, de gang is, uh, ik schat even, 1,40 meter uh, 40 breed. Ja? Daar moeten leerlingen doorheen die of uit de lokale achter mij komen... of uit de gang tegenover mij. Het is dringen geblazen? Dan wordt het even dringen. En dan zijn hier een aantal toiletgroepen. En die deuren die zijn ongeveer 1,10 meter. 10. Dat betekent dat als een van die deuren van die toiletgroepen open gaat... Dan nog een strookje van 30 centimeter over. En uh, nou ja, dat kan dus gewoon niet. Dus uit veiligheidsoverwegingen hebben we, uiteraard niet van de toilet uh, zelf, maar van de toiletgroep, hebben we de entree-deuren eruit gehaald. Zodat je in ieder geval daar ongelukjes kunt voorkomen. Laten we even kijken uh, bij de lokale. lokale... Kleine moeite. Je... Het is zover, hè? Het, het is, is zover. Ver. Ja, het begint. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zijn we nog op tijd? Ja, net. Waar ga je, wat voor les heb je nou? Duits. Oh, Duits. En welk lokaal is dat? Uh, Oost 200, nog wat. Is dat een fijn lokaal? Ja hoor. Ja? Ja. Is het niet uh, te krap? Want ik hoor dat de lokalen hier nogal eens wat krap zijn. Ja, soms. Maar deze valt mee. Deze valt mee. Veel succes. En Spaas, veel Spaas. Bent u, bent u Duits? Ik ben Duits leraar. Je bent een Duits leraar? Ja, ja. U bent leraar. ja hoe, hoe zijn de voorzieningen hier op deze school? Nou, um, de lokalen zijn erg krap, klein. Um, Hoeveel leerlingen heeft u nou hierin? Ik hier heb een? nu een groep van 25 en die gaan er gemakkelijk in. Ja. Uh, heb je een groep van 30 of 31, ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het al een, een hele druk, drukke uh, toestand. Uh, bij proefwerken is het natuurlijk ook een kwestie van uh, je mag twee versies maken. Maar Gerard Westhoff, hoogleraar onderwijskunde, heeft dus gezegd van uh, een goed docent is lui. Dus ik maak één versie en wat doe ik dan? Dan zet ik alle tafels uit elkaar. Maar u ziet er is heel weinig ruimte tussen de rijen die je dan creëert. Dus uh, dan is het bij proefwerken goed op. Dat er niet wordt. Het is makkelijk spieken hier. Ik zal ja. eens even kijken hoe groot de ruimte... Jongens, hoe, ma hoe makkelijk is het om hier te spieken? Want als jij... Hoeveel... Er zit een meter tussen de tafeltjes. Ja. Dus dan kom ik even naast je zitten zo. Ja. Nou, dan kan ik wel wat... Uh... Ja, zeker. Ja? Lukt dat? Spiek jij veel hier? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee natuurlijk hoofd, niet. Hè? allemaal uit het hoofd. Gaat allemaal uit het hoofd. Ja. Maar goed. Hoe is het hier in, de, in dit lokaal om hier te zitten? Nou, ik vind het wel goed zo. Jij vindt het wel goed zo. Jij dan? Ik vind het ook wel goed. Ik vind het ook wel goed. Ja hoor. Nou, zeg, uh, veel sterkte, volgens mij is de bel gegaan. Ze vinden het allemaal wel goed, maar misschien kijken zij er op een andere manier tegenaan. Waarschijnlijk wel. Uh, als ze maar een stoel en een tafel hebben waar ze kunnen zitten en, en aan, de, aan het werk kunnen... dan is het voor een leerling al een les natuurlijk. Voor een docent komt er organisatorisch wel wat meer bij kijken. Kijken even naar de wand waar het schoolbord aan is opgehangen. Nou, dit is een redelijk... Ja, maar dit, is een, uh, dit is een betonnen muur. Dit nou, er is zit ook heel veel gips tussen de lokalen. Ja, ja. Maar dit is een draagmuur waarschijnlijk, net in de overgang van dit gebouw... Zo die armen. Dan boft u al maar weer, dat u ja. een draagmuur heeft. Ik heb, uh, ik heb wat dat betreft geen klaar. Ik hoef niet bang zijn dat ik bedolven word onder, onder een instortend gebouw. Ik wens u een goede les. Dank u. hartelijk. Laat het over vandaag. Wat is de uh, bedoeling? We gaan aan de slag met, uh, met een tentamen dat volgende week afgenomen moet worden. De voorbereidingen. Uh, ze gaan verder oefenen met, uh, met een eindexamen. Want ja, daar leggen wij ook uh, een enorme grote prioriteit op. Zwet Succes okay. mensen. Zet hem op. En zo werd er toch weer gebotst op de Nederlandse snelweg. Is John Bakker, hoe is het inmiddels eh, in ja, de spits? En, nou, Inmiddels gaat het weer, weer ietsje beter. We zitten nog eh, net boven de 200 kilometer. Heeft inderdaad te maken met wat, eh, wat aanrijdingen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen... na een ongeluk nog 8 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld Giesendam... 5 kilometer... 9 kilometer op de A28 vanuit Hoogeveen naar Zwolle bij de afrit Ommen. En na een ongeluk op de A 67 vanuit Duitsland naar Eindhoven bij Velde 3 kilometer. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Dankjewel John Bakker. In the 80s Formula 1 moved into its fantastic future en Zandvoort became part of its glorious past. This then is the story of the Dutch Grand Prix. Dat klinkt goed. Jan Lammers, oud-coureur in het Engels... over de Grand Prix van Zandvoort, de Formule 1. Lang geleden, 1985, was de laatste race. Het lijkt erop dat de Formule 1 definitief Nederland de rug heeft toegekeerd. Vergane glorie. Vandaag is de première van documentaire, een film Grand Prix Zandvoort. Bijna anderhalf uur geschiedenis, gekoppeld aan een dik boek. Ik heb hem hier voor me, 400 pagina's. U hoorde hem even, 700 foto's. Initiatief van Marak die bij me is in de studio... Mark, welkom. Goedemorgen. Uh, waarom ben je hier aan begonnen? Want je hebt het ook nog in eigen beheer uitgegeven, begrijp ik? Ja, ik heb het samen met Toevallu Media gedaan. En we zijn eraan begonnen omdat het er nog niet was. Vreemd genoeg eigenlijk. Want uh, het is een heel bijzonder uh, klassiek evenement. En zeker in de memorie van, uh, van vele liefhebbers wereldwijd. En, uh, een echte parel uit de autosporthistorie. Maar het was er nog niet. Dus we zijn vijf jaar geleden begonnen en dit is het uh, resultaat. Maar zo te zien was er wel heel veel materiaal. Ja, was er, was er in de loop van de tijd is het een steeds groter project geworden. Het was ook het grootste probleem, het managen van, van alle schatten... die we wisten te vinden, zowel in Nederland als buitenland... En uh, uiteindelijk hebben we de klappen moeten geven van jongens, dit is het... En het resultaat is inderdaad een, een uitgebreide film en een heel dik boek. En uh, ik denk wel dat we mogen spreken van het, van het definitieve document... over Zandvoort als Formule 1-circuit. Kijk eens aan. En Lammer speelt een hoofdrol? Jan speelt een hoofdrol. Uh, Zandvoort, geboren en getogen. Hij heeft uh, twee keer de Grand Prix uh, gereden ook uh, mm -hmm. in eigen land. En hij is zeg maar de verteller van de film. Want de film reist door de tijd heen. En hij speelt samen met een, uh, bijvoorbeeld de Engelsman Sir Stirling Moss... Uh, de Belg Jackie X. Mensen die in de jaren 50 en 60, 70 die race ook wisten te winnen. En nog steeds met heel veel uh, plezier terugkijken... ook in de film, op dat, uh, op dat toch bijzondere circuit in Nederland. Want wat, wat maakte dat circuit zo bijzonder? Eigenlijk twee dingen. In, als je het in de tijd plaatst, maakte het bijzonder... dat het eigenlijk, ironisch genoeg, zeker wat er uh, later gebeurde... een van de veiligste circuits waren. Mm -hmm. Een van de eerste permanente circuits in Europa... En het was toch Nederland hè, in de jaren 60, 70. Dat was, uh, in vergelijking met andere Europese landen... een vrij liberaal land. Amsterdam lag om de hoek. Het strand uh, lag aan je voeten. Dus het was iets waar ze met plezier naartoe gingen. En dan ook nog een circuit door de duinen. heen. ja, dat Prachtig, vind je nergens in de wereld. Ja, ja, je ziet het ook. mooie foto op 39 in het boek. Uh, hoe het circuit gesitueerd is. heb ik nooit zo van boven bekeken eigenlijk. Ah, wat, wat, wat, wat maakt het veilig? Wat het toen veilig maakte is dat in die tijd reden ze langs huizen, telefoonpalen, boerderijen, door de stad, wat er ook maar net was. Ja. En uh, dat bepaalde gewoon de risico's, zo uh, so simpel is het. En Zandvoort was een, uh, een stuk duin waar een, uh, waar een circuit werd gevormd door de loop van de duinen. Dus het dus veel, rechte gebeuren, lijn, hè, hmm? veel rechte lijnen trouwens, veel rechte lijnen. Ja, wel betrekkelijk hem. snel, dat zie je heel goed inderdaad, zeker voor die tijd. Maar het ergste wat er kon gebeuren is dat je het zand invloog en dat ja. was met die toen toch naar verhouding geringe snelheden niet zo heel gevaarlijk. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt bij al het graafwerk... al dat materiaal in binnen- en buitenland? Nou, positief en negatief uh, zijn dat dan om het slecht in te beginnen. Toch die, die hartverscheurende crash in 1973. Uh, de eerste race uh, toevallig die uh, ook live werd uitgezonden in Nederland. Ja, dat blijft toch een tijdsbeeld waarvan je achteraf kunt zeggen in ieder geval heeft het gelukkig de sport veranderd. Want het, de noodzaak van de veiligheid was, was in één keer in beeld. Hè, een coureur die levend verbrandde. In zijn auto. In zijn ja. auto uh, een vriend die hem probeerde te redden die gestopt was. En dat allemaal rechtstreeks op televisie. Uh, dat, dat blijft aangrijpend. En uh, gelukkig kan ik er nu van zeggen dat als je de film dan doorkijkt... zie je dat het ongeluk wel het tot gevolg heeft gehad... dat het daarna beter is gegaan. In de positieve zin is het prachtig om te zien... A, hoe mensen terugkijken op die race. En B, hebben we bijvoorbeeld kleurenfilms uit 1953 uh, gevonden. En dan zie je in één keer een wereld die je alleen maar kent... Uit, uh, in zwart-wit, zie je tot leven komen. Dus uh, ja, het, zijn echt, het is schatgraven geweest met, met resultaten. Ja, ik ja. kan me, ja. me voorstellen dat het ook moeilijk is... om hier even afscheid van te nemen nu uh, Heel makkelijk, want, oh, ja. uh, want het is echt zo'n zo project... waar je op een gegeven moment heel blij bent uh, dat je dat het, het weg mag is. geven. <laughs> ja, dat het klaar is, maar ook dat je het weg mag geven. Want je, je maakt het niet voor jezelf. Weet nee. Je maakt het voor, voor die mensen die dat mooi en leuk vinden... dus het is leuk om te delen ook. Maar nemen we met die film en met het boek ook afscheid van het idee... en de vraag, komt er ooit nog een Grand Prix in, in Nederland, in Zandvoort? Ja, eigenlijk geeft het boek antwoord op de vraag... Hè, dat, dat dat nooit meer zal gebeuren. En dat wordt vaak als een, als een negatieve conclusie uh, gezien. En dat is eigenlijk onterecht. Want het, de reden dat Zandvoort nog bestaat... is dat het die ambitie ook niet meer heeft. Je zou dan zuldanige Investeringen moeten doen. Die verdien je nooit meer terug, zeker niet in een land als Nederland. Dat het uh, meteen het voortbestaan van het circuit ook, uh, ook zou bedreigen. Dus gelukkig heeft Zandvoort die ambitie niet meer. En dat is de reden dat het nog bestaat. Laten we even luisteren naar Jan Lammers nog een keer. En zo de story of the Dutch Grand Prix ended in the summer of 1985. When a full field of Formula 1 cars dived into the Tarzan Corner voor the final time. Zandvoort had uh, simply and finally become too small a stage for uh, the ever-expanding, ever-bigger Formula One spectacle. Things would never be the same. After that last Dutch Grand Prix, Formula One moved on. And Zandvoort became a memory that we still cherish to this very day. Prachtig, een herinnering die we moeten koesteren. En zo is het ook, hè? als je het zo uitlegt. Ja, ik, ik, en ik hoef me daar gelukkig ook niet op mezelf te beperken. Als je ziet hoe Jackie X zijn ogen oplichten, bijna. Hè? Dat is toch een hele rationele man. Als hij terugdenkt aan die tijd dat hij hier naar Nederland kwam om daar die Grand Prix dan te winnen in zijn Ferrari. Dan is het leuk om te zien dat wij als Nederland toch een heel stukje bijzondere autosporthistorie hebben afgeleverd. Mark Koenze, fijn dat je hier was. Dank je wel. Om te vertellen over Grand Prix Zandvoort. Dat het goed is, moet het zo lukken. Ja, dat denk ik ook. Marno Remmers, waar ben jij? Ja, mij we... bij de Deutelse Straat Den Bos aan de rand van Den Bos West. Het is een klein woonwagencentrum in de buurt van een veel groter woonwagencentrum. Wat hermetisch is afgegrendeld door de mobiele eenheid. Ik zie auto's van Defensie en heel veel politieagenten. En uh, die is hier uh, uh, druk in de weer de politie. Dat betekent dat er zo'n team woonwagens zijn hier, die onluiten van de politie. Uh, u heeft uh, iedereen afgevoerd hier? Ja, iedereen die vanmorgen hier op het woonwagencentrum aanwezig was... die is, uh, ja, die is daar nu vanaf. Dus ja. het is begon hier? Rond zes uur vanmorgen. De directe aanleiding? Ja, de aanleiding is uh, met name het feit dat we hier spreken... van een, een gezegd, aangewezen vrijplaatsen. De overheid heeft deze locatie aangewezen als vrijplaats. Uh, wij willen als overheid, als overheidspartners... willen wij hier de normale handhavende taak kunnen uitvoeren. Um, in de aanloop, uh, een onderzoek heeft, uh, heeft toch wel wat dingen... Uh, ...boven water uh, ge gegeven. Hebben we het dan over verdovende middelen? Hebben we het over praktijken die daglicht niet kunnen verdragen? Uh, dan zijn er zijn in ieder geval mensen vanmorgen aangehouden... ...en die zijn allemaal aangehouden... ...verdacht van het, uh, het artikel uh, witwassen in het wetboek van strafrecht. Betekent ook dat Defensie hier aan het werk is gezet? Wat doen die? Ja, Defensie die uh, ondersteunt ons met uh, speciale zoekapparatuur. Um, dat hebben zij in huis en uh, daar uh, komen ze ons goed mee van pas. Doordat ze kunnen kijken waar misschien verborgen ruimtes zijn... ...of voor ondergrond iets is weggestopt? Ja, inderdaad. Goed, de actie is nog gaande, maar dat betekent wel dat de woonwagens... die hier nu voor mij staan, dus allemaal leeg zijn. Daar zitten nu geen bewoners meer in. Die zijn dus allemaal afgevoerd. Het gaat om zo'n tien woonwagens aan de Deuterestraat in Den Bosch. Oké, okay. nou, bedankt voor de update. Marno Remmers was bij uh, de Grote Politieactie bij een kamp in Den Bosch. Daarover uh, het woonwagenkamp. Vindt u meer op onze website? Moet u even klikken op Grote Politieactie Kamp Den Bosch op nos.nl. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ik ben een jobboot. De 500 ontslagen hebt er al veel over gehoord. En het mogelijk verdwijnen van tientallen bladen van Sanoma is op Twitter trending topic. De hoofdredacteur van het tijdschrift Grazia, Hilmar Mulder, twittert: De mooiste meisjes van Sanoma staan in de etalage wie gaat de winstgevende glossies van Sanoma... inclusief Grazia, overnemen? De hoofdredacteur van de Playboy, Patrick Goldstein... twittert een foto van medewerkers van Sanoma... die worden ingelicht over het nieuws. Blijft heftige boodschap, maar zie nog steeds toekomst... en Playboy blijft verschijnen. Grappen worden er inmiddels ook getwitterd... over het eventuele verdwijnen van het mannenblad. Een schok gaat door de Gooise matras. De talende carrière opkrikken door een naaktrepo in de Playboy... <lacht> is verleden tijd. Nou ja, goed, een bizar verhaal in de... Duitse krant Bild deze ochtend, want Hitler's Gestapo-chef... liegt af Judischem Friedhof. Gestapo-baas Heinrich Müller is in de chaotische nadagen... van de Tweede Wereldoorlog kennelijk begraven op een Joodse begraafplaats. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat uitgewezen. Müller was als hoofd van de geheime politie in Nazi-Duitsland... nauw betrokken bij de Jodenvervolging. Eind april 1945 verdween hij spoorloos. Nu blijkt dat Müller kort daarna in Berlijn is omgekomen. Nou, het is Halloween... Job, um, heeft de Britse The independent een lijstje met horrorfilms... Uh, die je vanavond zou moeten kijken. Ik weet niet of je ervan houdt. Nee, uh, nee. in deze lijstje zeker de volgende films. Here's Johnny. Heeft u ze herkend en meegeschreven? De Exorcist hoorden we. Volgens mij zat daar ook Jaws in. Nou, zeker Psycho. Uh, Halloween, The Shining Here's Johnny. En natuurlijk op het laatst: X-Files.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw, vlug en snel. ABS Autoherstel. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.